10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de afgelopen weken tientallen klachten ontvangen over de verplichte registratielijsten voor horeca -bezoekers. Die lijsten met namen en telefoonnummers gaan soms van tafel naar tafel. waardoor iedereen de gegevens kan overnemen, meldt de Volkskrant. Sommige klanten werden ongevraagd abonnee van een nieuwsbrief. Iemand anders kreeg kort na het verlaten van een café een appje van de barman met de vraag of ze binnenkort iets met hem wilde drinken. Haar nummer had hij van de lijst overgenomen. Die is bedoeld voor contactonderzoek. Zomerstorm Francis heeft op verschillende plekken in het land schade aangericht. Het gaat vooral om gevel- en waterschade en omgewaaide bomen. Ook het treinverkeer heeft last van bomen op het spoor. In Rotterdam waren er meer dan 40 meldingen van schade. In Herugewaard viel een bouwstijger om. En in Den Haag kwam een gedeelte van een gevel los van een gebouw in aanbouw. elders in de stad kwam een vrouw deels onder een boom terecht. Ze raakte licht gewond. Het hoogtepunt van de storm was in de vroege ochtend. Op de pier van Emuiden werd 107 kilometer per uur gemeten. Ondanks de klimaatdoelen van het kabinet hebben meer mensen een cv-ketel aangeschaft. Vorig jaar werden er 450.000 ketels verkocht, blijkt uit de gasmonitor van Natuur en Milieu. Gastoestellen worden amper meer verkocht voor de keuken. Vorig jaar koos 82% voor een elektrische kookplaat, vooral inductie.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 In het westen en noordwesten van het land komen nog zware windstoten voor. De N307, de Dijk-Enkhuizen-Lelystad, blijft afgesloten voor vrachtwagens en voor auto's met aanhanger. Treinreizigers moeten rekening houden met vertraging op de trajecten Amsterdam-Centraal-Schiphol en Hilversum-Schiphol. Dit als gevolg van een seinstoring. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 mijn zeker of ik hem gisteren ook heb uh, gedraaid... Uh, toen ik uh, Ger Loogman uh, mocht uh, vervangen in het uh, programma uh, LSP. Maar het uh, was toen even KSP, omdat ik uh, dan uh, daar zat... of stond, min of meer, uh, met uh, Tino Strui en met Frank Paardenkoper. Ja, uh, want dat is de, de zin en de onzin, maar we hebben er toch wel een uh, leuke twee uur van, uh, van uh, gemaakt hoor. Uh, gisterenmiddag, of gisterenmorgen eigenlijk tussen 10 en 12. Dus wat dat er gaat, uh, is dit weer een beetje business as dus usual, want ik uh, mag dan weer tussen 10 en 12 uh, het uh, gedeelte op woensdagmorgen voor mijn rekening. Nou mensen, het was wel een nachtje wel, hè? met een uh, storm, windkracht, uh, zoveel. En dan heb ik ook nog net uh, gehoord op het nieuws dat in IJmuid in de vroege ochtend een windstoot van 107 kilometer per uur is gemeten. Nou, dat uh, wil wat zeggen. En dat storm, dat gaat nog wel even door, want uh, vanmiddag wordt bekendgemaakt welke naam het circuitpark Zandvoort gaat krijgen. Eigenlijk het circuit Zandvoort, want circuitpark Zandvoort is de vorige naam. En dan zullen we weten of het de Gijs van Lennebring of zoals Tino gisteren hier in het programma uh, uh, opperde, de Dunes. Dat zou ook natuurlijk nog, nog kunnen. Uh, maar goed, dat is even afwachten wat er uh, uit gaat komen. Dat zullen het uh, voltallige journaire wat daar uh, aanwezig is... tenminste een uitnodiging heeft gekregen waarvan ik er een ben van ben... Uh, te weten wat dat dan gaat worden. Ik, uh, ik weet het niet. Gijs van Lendenbrink zou ook nog kunnen, denk ik. Ja, je weet het niet uh, wat ze erbij gaan bedenken. Hè? Zoiets in de uh, navolging van de Johan Cruijff Arena. Maar goed, om dat eventjes... Uh, ...scherp te hebben en om een beetje daarvoor uh, ja, af te wachten... ...wat er gaat gebeuren met, met alles en nog wat... ...denk ik, ach, laat ik ook twee snelheidsplaatjes waar ze uh, erbij uh, pakken. De eerste is van Davine Michel. ...en de andere is van Dance Nation uit 2002. Maar dit is een vrij recent uh, verhaal. Het was bedoeld als anthem voor de Dutch Grand Prix... ...die dit jaar geschrapt is. En of die volgend jaar doorgaat, dat zullen we dan wel horen. beat me Living in the fast lane, trying to catch up in my own game, but the world is moving fast. I know that at the end of day, when the ceiling keeps me night away, I may. Stop Ja. Type van uh, gaspedaal intrappen, dat soort uh, nummers. Je, je krijgt een uh, gevoel dat je dan uh, net een uh, steen op je gaspedaal uh, moet uh, gaan leggen. Het is niet verstandig uh, om dat te doen. Zeker nu niet uh, met de een, met een windkracht 8 uit zee of wat dan ook. Dance Nation uit 2002 met Sunshine. Is het dan uh, een beetje muzikaal verantwoord om dit te draaien? Nou, eigenlijk niet. Maar ik vind dat het gewoon even noodzakelijk is. Ook een beetje om uh, een beetje. Uh, Af te reageren wat, wat ik zelf uh, weer heb ervaren weer. De sociale media, je kan het ook net zo goed uitzetten, denk ik dan. Met die bakken ellende die er dan over jou uitgestoord uh, wordt. Dat ik zoiets had van, ja, nou, ik uh, ben er even helemaal klaar mee met dat, uh, met dat geneuzel. Van uh, demonstrerende mensen die dan naar elkaar geslagen worden. Of allerlei onrecht en weet ik allemaal wat. Of uh, de waanzin van een virus wat rondwaart. Ehm... Um, dat zijn allemaal zaken die ik uh, maar eventjes uh, ergens in mijn bovenkamer uh, uh, heb geparkeerd. Want er zijn er ook bij die dan uh, weer de één zeggen van... Uh, dat die mensen deugen niet en die beschouwen zichzelf dan als de verlosser om wat, uh, wat te noemen. Zo dus heb ik het eigenlijk omschreven uh, met zo'n gevoel ben ik eigenlijk uh, tussen 10 en twaalf aan dit, uh, dit programma begonnen. Dus dat uh, is een beetje mijn eigen openheid uh, hier naar jullie toe. Straks om half elf uh, toch nog een interview. Jazeker, want uh, in deze tijden zijn er ook nog mensen die zoeken naar werk. En uh, een van die uh, dingen waar je uh, terecht kan... of een van de plekken waar je terecht kunt, is het is netwerken. Dat uh, is een telefonisch gesprek met Beate van Arkel. Die ga ik straks bellen om half elf... Uh, en dan ga ik uh, natuurlijk even vragen van wat ze doen en hoe ze het doen. Want uh, natuurlijk met deze tijden van anderhalve meter afstand... Uh, moet dat natuurlijk uh, op een andere manier ingevuld worden. Dus dat uh, is straks om half elf. Dat houdt dus in dat wij geen uh, nieuwsoverzicht meer hebben met Jelmer. Want die is bezig met zijn introductieweken aan uh, de School voor Journalistiek. Heb ik begrepen. Dus... Uh, ja, dus we moeten hem een klein beetje met rust laten. Want uh, hij wil natuurlijk ook uh, dat uh, die studie goed afronden. En met die introductieweken is het natuurlijk ook belangrijk... dat je jezelf uh, goed presenteert. Dus hij is er vandaag niet bij. Wat wel weer waarschijnlijk... Uh Nieuws op gaat leveren is uit de mond van Mick Boskamp om half twaalf. Dus dat uh, zijn dan wel de, de zaken die dan nog voorbij komen. Goed, dan dit zeggende ga ik uh, eerst nog, uh, denk ik, even drie nummers achter elkaar draaien. Deze heeft sterk te maken met wat ik uh, donderdagavond nog ga doen rond half tien. Julian Grouten van Kid Harlequin, hij is een van de mensen die het initiatief heeft genomen... om de muziekindustrie in beweging te brengen, want het gaat daar helemaal niet goed mee. Uh, dit heeft hij nog achtergelaten met Marcella Bovio op de uh, lead vocals en hound van Kid Harlegan. We thought was right heet Joey Vriend en hij heeft al enkele nummers dit jaar al uitgebracht waarvan dit er eentje is. Dit is het meest recente wat hij heeft uitgebracht. De bedoeling is dat er een album ergens gaat komen in het najaar. Dus... En dat zal waarschijnlijk ook dit nummer opleveren. Het ook niet uh, gepast om er even een beetje doorheen uh, te kleppen. Like the river van hem. Uh, de mensen die een beetje thuis uh, zitten luisteren... was dat niet een beetje en lijkt dat niet een beetje op Leonard Cohen? Ja, dat, dat, uh, daar heeft hij zich een beetje door laten inspireren. Daarvoor hoorde je hound van in Harlequin aanstaande donderdag. Dus morgen, morgenavond om half tien heb ik een gesprek met uh, de frontman van die band. Uh, maar dan wel uh, in de hoedanigheid als actievoerder. Want het uh, gaat niet goed met uh, de muziekindustrie. En ook uh, met uh, de muziekmensen uh, uh, die bezig zijn om ja, uh, optredens te doen of wat dan ook. Dat, dat is allemaal een beetje behelpen. En uh, uh, een van de mensen die aan de, aan de klok heeft getrokken, aan de noodklok, is... Uh, uh, Julien Grouten van uh, Kit Harlequin En uh, met hem heb ik uh, morgenavond om half tien een gesprek. Dus dat uh, is in ontruimende VFM. Even een kleine verwijzing naar morgenavond. Goed, uh, over uh, optredens gesproken. Ik werd er wel een beetje blij van. Het was in een kleine setting van 150 man... Mensen, 150 mensen. 150 mannen. Je moet altijd een beetje opletten met wat je zegt. Uh, maar goed. Uh, Hanneke Laura was uh, degene die dat uh, mocht doen. En zij heeft ook in het verleden iets gemaakt. En een van die nummers die ze zelf heeft uh, gemaakt is dit hele mooie nummer. Ik weet niet of ze dat gisteravond ook uh, gespeeld heeft in Paradiso. In elk geval klinkt die heel erg mooi. White Clouds. White clouds open We'll go back to sleep Would you wonder Could you be for me White clouds open We'll go back to sleep Turn Het verraad natuurlijk dat de achtergrond min of meer folk is... maar Hanneke heeft ook een, eigenlijk een bijzonder leven achter de rug en eigenlijk ook een echte carrière-switch gemaakt... van uh, advocaten naar singer-songwriter. En niet alleen dat, uh, ze heeft uh, um, ook opgetreden... bijvoorbeeld met de Dubliners in Ierland. En ja, eigenlijk uh, is het uh, zoiets van... ik uh, probeer een beetje voor mezelf uh, te zorgen. En je hoeft dus niet uh, eeuwig en altijd hetzelfde te blijven doen. Nou, sluit mooi aan om het uh, volgende onderwerp... wat ik uh, ga bespreken met uh, Beate van Arkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, jij bent uh, van. Ja, uh, ja, ik zeg je, maar goed, uh, we hebben elkaar al <laughs> eens eerder gesproken. Uh, het is netwerken, wat is dat uh, precies? Uh, het is netwerken is een stichting uh, voor 45-plus werkzoekenden. Oh. En wij uh, strijden voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor 45-plussers. Oh, ja. En dat. Uh, doen we op verschillende manieren. We proberen de 45-plusser klaar te stomen voor de huidige arbeidsmarkt. Die uh, is voor velen nogal veranderd. Soms bestaat je baan niet meer, wat moet je dan? En daarnaast proberen wij de negatieve beeldvorming die er toch is... over oudere werkzoekenden, om die om te draaien. Want wij hebben ervaring dat die mensen juist enorm gemotiveerd zijn. En uh, zeer flexibel. Uh, goede collega's. Dus... Uh, ja, daar strijden wij voor. Ja, de beeldvorming, daar heb je het ook over. Uh, ja. Mankeert daar aan nog wat, uh, wat aan? Ja, de, de beeldvorming. Bij veel mensen heerst toch het beeld dat als je, kijk, 45, als je 45 bent, dan word je uh -huh. weggezet als oud in de arbeidsmarkt. Maar je bent pas op de helft van je werkende leven. Uh -huh. En. Uh, Veelal wordt er dan toch gedacht dat je ongemotiveerd motiveerd bent, dat je uh, niet goed opgeleid bent, dat je vaak ziek bent, te duur. Terwijl er juist van alles kan met deze mensen, die zijn juist wel zeer flexibel omdat ze vaak geen kleine kinderen meer hebben. Omdat ze uh, zeggen, nou laat mij maar dan in een weekend werken of overwerken, neem ik toch een keer een maandagje vrij, ik roep maar even wat. Hè? Mm -hmm. Dus, uh, uh, en ze zijn zeer gemotiveerd, want ze willen zielsgraag aan de bak. Ja, um, ja nu, hebben, nu organiseren jullie... Um... Ja, tot, tot, tot voor kort, tot voor, voor maart van dit jaar hebben jullie dat, dat eigenlijk ook bijeenkomsten gehad. Hè, ja. dat, dat mensen dus over en weer bij elkaar komen en ervaringen uit kunnen wisselen. Dat, ja. dat, dat is een beetje eigenlijk normaal gesproken de manier van werken. Ja, hè? wij komen dan in ieder geval op de vrijdag om de week, op de vrijdagochtend in elkaar bij elkaar hm. in de biep in Haarlem, in de Gasthuisstraat. Hm. Op een ochtend. En uh, met koffie thee hebben we altijd een workshop. En dan uh, uh, nou ja, is het ook netwerken. Ja. En we zijn na de corona lockdown moesten we natuurlijk even schakelen. Zoals mm -hmm. iedereen. Maar we hebben na drie weken zijn we verder gegaan. En we doen nu alles in de Zoom. Ja. En dat klinkt in het begin dat je denkt, nou ja, dat kan niet goed zijn. Maar de eerste bijeenkomst hadden we er meer dan veertig. En het leuke is dat iedereen zeer gedisciplineerd is. Want iedereen begrijpt. Als je door elkaar gaat schreeuwen, dan schiet het niet op. Uh -huh. We hebben altijd een workshop, maar het gaat op een andere manier. Mensen komen allemaal aan de beurt als ze dat zouden willen. Je kan mensen wegzetten in breakout rooms, zoals dat dan heet. Uh -huh. En uh, uh, ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. En ja. naast die vrijdagochtend hebben we allerlei specials, zoals wij dat noemen. Uh -huh. We hebben een zeven-weken-programma waarin je echt in een, in een, in een stoompan gaat. We hebben een Wat is dat? Weken... Precies die stoompan? Die stoompan, dat ja. is echt als je. Nou, iedereen heeft eigenlijk wel zoiets. Dat herkent iedereen, denk ik, die werkzoekend is. Dat als je ontslagen wordt, dat doet pijn. Ja. En dat is een rouwproces. Of je hem nou wel of niet aanziet komen. Op Linksom of rechtsom, je mist je collega's, het is klaar, je wordt weggezet. Dus daar moet je even, dat moet je een plek geven. Bij de een gaat dat heel snel, bij de ander duurt dat wat langer. Mm. Daar zijn die vrijdagochtenden vaak voor. En dat je netwerkt en dat je af en toe je vragen kunt stellen. Of dat een workshop-onderwerp je erg aanspreekt. Ja. Maar als je nou zegt, nou ja, ik ben. Uh, ik heb altijd, zeg het middelmanagement, ik roep maar even wat, van V&D. Of bij de banken gaan er legio mensen uit. Uh -huh. Hun baan bestaat niet meer. Ja. En dan is het zoiets van, ja, wat moet ik nou in vredesnaam gaan doen? Ik ben, ik ben op de helft van mijn werkende leven, maar mijn baan bestaat niet meer. Wat kan ik nou? Uh -huh. En dan hebben wij eigenlijk het Lego-fenomeen, noemen we het. Ik, ben, ik heb zeg maar iets gebouwd van Lego, een huis, zeg maar. Uh -huh. En dat verkoop ik aan jou. En ik zeg nou op dit ben ik. Wil jij, wil jij mij hebben? En jij zegt nou sorry, dat, dat is oude meuk. Dat hoef ik niet meer. Hm. Dan kan ik het weggooien. Maar ik kan het ook afbreken. En kijken waar bestaat dat dan uit. En wat kan ik hier dan wel mee? En hm. aangezien wij ook onderzoek doen naar welke banen zijn er dan wel. Uh -huh. Welke branches hè, doen het wel goed. Dan kijken we of je, op welke manier je nou jouw Lego huis zo kunt verbouwen dat je wel gewenst bent in de arbeidsmarkt. Ja. Hoe, hoe verkoop je dat dan vervolgens? Ja. Nou, dat, dat doen wij en dat is denk ik wat ons ook uniek maakt. Mm -hmm. Dat heet baanbreker, dit fenomeen, ja. van zeven weken. En bij ons, de deelnemers aan baanbreker, meer dan 60% heeft na een half jaar betaald werk. Nou, mm. dat vind ik nogal een uh, leuk uh, wapenfeit. Ja. Ja, dat is... We vinden het ook echt leuk om te doen. En wat er heel bijzonder aan is ook, is dat je elkaar helpt. Dus ik bel voor jou en jij belt weer voor iemand anders. En mijn doel is om, jou een koffiegesprek te om voor jou een koffiegesprek te regelen... Uh -huh. bij iemand waar jij mee wil praten. Waarvan jij zegt, nou die persoon, die kan mij misschien wel een stap verder helpen. Dus niet zozeer meteen een baan, nee. maar informatief netwerken. Ja. En, en, en levert dat ook uh, uiteindelijk, ja, nou ja, goed, je zegt al bij, bij braanbrekers levert dat wat op. Maar ook dit soort dingen, kan dat uh, uiteindelijk ook leiden tot iets waar mensen dan toch gelukkig van worden? Ja, wij ja. zijn echt heel erg bezig met, uh, uh, je wil een geschikte baan vinden. Hè? Niet uh -huh. zomaar ik moet werken om het werken, maar je wil graag iets doen wat je leuk vindt. Uh -huh. En waar in ieder geval jouw kennis en kunde kunt delen. Uh -huh. Dus uh, ja, dat levert het zeker op. Ja. Uh, nu uh, zijn we ook bezig met de, de zomerperiode. Hoe hebben jullie dat nu uh, opgelost? Nou, we hebben eigenlijk altijd in de zomer, zeiden we altijd van jongens, we gaan uh, uh, van de twaalf maanden tien uh, door. En in de zomer, juli en augustus gaan we dicht. Mm. Want ja, dan is iedereen op vakantie en dan is het uh, uh, ja, te stil en het is moeilijk om, om workshopgevers te vinden. Want iedereen is weg. Ja. Maar ja nu zijn er maar weinig weg en uh, ja. we dachten we moeten toch doorgaan want ja, want, ja als je thuis zit en je, je hebt al zoiets van jeetje wat moet ik nu dan moet je niet twee maanden stil zijn nee. dus eigenlijk zijn we gewoon doorgegaan met wat we doen we ja. hadden wat we noemden onze een kopje netwerken ja. en dan uh, uh, nou we hebben nu de, en zo zijn we dus doorgegaan dat mensen toch in de zoom elkaar zagen je zag dat mensen dat fijn vonden. Mm -hmm. Dat je toch even een gezicht ziet. Dat je een vraag kunt stellen. Dat je weet dat je niet in je eentje zit. Uh, ja, en dat je daardoor nog contacten opdoet Die je ook tussentijds kunt bellen. Of uh, op een andere manier kunt contacten. Mm. En sommigen gingen wandelen met z'n tweeën of met z'n drieën. Dat mag dan allemaal wel. Ja, ja. want uh, dat, daar is de anderhalve meter wel uh, verantwoord, denk ik. Ja, uh, zo. Ja. ja, en nu beginnen we vier uh, 4 september weer met onze eerste officiële vrijdagochtend. Mm. En die is dus weer in de Zoom nu van 10 tot half 12. Mm. In de beep doen we het altijd van 9 tot 12. Maar drie uur in de Zoom, dat trekt geen uh, weldenkend mens. Mm. Dus wij uh, anderhalf uur en dan kan het een kwartiertje uitlopen. En dat is dan even kennismaken. Je kan met Zoom van alles, hè. je kunt ook in kleine groepjes uit elkaar. Mm. Uh, We hebben een programmamaker, Rebecca van Leeuwen, die verzint de meest fantastische dingen. En die is technisch ook nog goed. Mm. Dus ik praat de boel aan elkaar en zij leidt het met af en toe allerlei verschillende inleiders erbij. En allerlei verschillende onderwerpen. En... De vierde hebben we uh, is het stel jezelf voor van stellen netwerkvragen of stel well, je kan zijn dat je op zoek bent naar iemand die jij wilt spreken binnen de bank of binnen uh, ik heb geen idee waar maar als je iets hebt wat je wilt vragen mm. dan zou ik zeggen doe mee en uh, stel je vraag en dan kijken wie er in zijn netwerk jou verder kan helpen. Goed. Uh, even voor alle duidelijkheid, waar kunnen mensen dan terecht? Hè? Dus we hebben het over een groep mensen van, nou laten we zeggen, 45 plus. Die graag nog uh, wat willen doen op de arbeidsmarkt. Waar kunnen ze terecht uh, bij jullie? Ze moeten wel. Ze moeten wel, hè. De halve ja, leven ja, nog. De ja. halver, maar. Uh... Ze kunnen terecht bij hetisnetwerken.nu. Mm -hmm. En daar staat werkelijk alle informatie. Maar het is .nu, want ja. anders zoek je je gek. Ja, oké. Okay. Nou, heel, heel erg duidelijk. ja Wat wou je zeggen nog? leuk is, als ik dat nog kan zeggen... wat misschien leuk is, dat ja. dezezelfde programmamaker, Rebecca van Leeuwen heeft een e-learning cursus gemaakt. En dat gaat over LinkedIn. En iedereen heeft het altijd over LinkedIn. Mm -hmm. Maar deze is, dat vind je ook op de site... Uh, dan voor 15 euro kan je een hele maand 24/7 uh, daar gebruik van maken. Er staan allemaal filmpjes, stap voor stap, hoe je je hele profiel goed maakt. En dat kan je op jouw moment doen. Nou, ik dacht dat ik een goed profiel had. Mm -hmm. Maar uh, ik heb het net gedaan. Ik heb ook nog allerlei wijzigingen aangebracht. Het is echt heel begrijpelijk. Dus misschien leuk voor mensen om te doen, als je toch thuis zit. Ja. Goed, uh, dank je voor, uh, voor de bijdrage. Nou, ik dank jou zeer. En, en, uh, ja? Ik hoop dat mensen komen. Iedereen is welkom. En in de Zoom is het helemaal makkelijk met dit weer. Je kan binnen blijven. Hè? Ja, ja het, het, het, het, het, het waait wel over in ieder geval. Ja. <laughs> ja. <laughs> okay, goed. ja als je naar buiten gaat, daar in Zandvoort, hou je zelf vast. Ja, dat zal ik zeker doen aan een ja. vlaggenmast of wat dan nou komt goed. Uh, de, dankjewel, Beate van Arco was dat. Uh, Deal with Dying van Dandelion. Uh, wel Met bakker misschien uh, wel Op het moment dat die storm uh, overstak Over het land dan wel te verstaan Zat er ook een bak water bij maar Goed, uh, dit uh, was uit de jaren 80 En Ze hadden het erover Over de regen De Rhythmics Het is uh, bijna 10 voor 11 Daarvoor hoorden we Deal with Dying Van Lyon met uh, Paul Bond En Paul heeft het uh, niet bond gemaakt hoor, Overigens een beetje slechte woordgrap. Maar Paul is op dit moment op Vleeland. en speelt daar bij het een of van zomerfestival op Camping de Stortemelk. Ken dat wel. Daar komen vaak wat, wat muzikale dingen bij elkaar. En ja, ze doen dat jaarlijks. Nu in een wat aangepaste setting, natuurlijk vanwege het C-woord. Dus dat is iets anders uh, dan, uh, dan gebruikelijk. Maar goed... Uh, Paul uh, moest wel de oversteek doen... dus er werd eigenlijk ook uh, gezegd... door zijn vader dan uh, zo van... Uh, joh, gaat het dan wel, wel goed hè? met die boot? Met de windkracht uh, zoveel... Moet je wel echte de zeebenen hebben en je moet goed uh, tegen zeeziekten uh, je wapenen. Maar goed, Paul heeft het uh, volgens mij uh, denk ik wel bereikt. Want anders uh, had ik wel een ander, ander verhaal uh, gehoord. En uh, hij zou, als het goed is vandaag, uh, dat uh, optreden moeten doen. Van uh, op de camping Stortermelk. En dat uh, is omdat ik Deal With Dying heb uh, gedraaid van Dandelion... En uh, ja, dat uh, was het blokje van twee. Uh, zo moet ik het uh, even omschrijven. Goed, uh, heb ik dan nog uh, wat, uh, wat dingen klaarstaan? Jazeker. Uh, deze dame, die hoop ik ook morgenavond uh, nog te interviewen in uh, de eigen uitzending. Uh, ze heet Sterre Weldering. En dit werd uh, mij aangeraakt door iemand uit uh, de muziekwereld. Van, joh, dat uh, is ook wel leuk. Ja, en ik denk zeker verder dan alleen het eigen programma. Het is ook nog wel te gebruiken voor dit moment van de dag. Het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 Walk with me show I live never... I know how it can be in this cold Take your time. Take his. Weldring, die had een hele aparte stem en die deed mij ook ergens aan denken. Namelijk aan deze dame, Linda Kreuz. Ook hier bij ons geweest destijds in de studio van zetten van Zandvoort, zie van beantwoord hoe je het maar normaal wilt. Uh, Visualize hoorde je daarachter om eventjes maar aan te geven hoe uh, dat echt in elkaar steekt. Tot aan het nieuws. Uh, Donata met You Are Invincible. The night It's growing